11 uur. Het NOS-journaal. Jan van der Putten. In de staatscourant is de vacature geplaatst voor vicepresident van de Raad van State. De functie waar minister Donner voor wordt genoemd. De huidige vicepresident, president Jake Willink, vertrekt op 1 februari 2012. Normaal gesproken behandelt de minister van Binnenlandse Zaken de vacature. Dat is minister Donner. Maar gezien zijn mogelijke kandidatuur... wordt de procedure deze keer geleid door minister Opstelten van Veiligheid en Justitie. Philips schrapt wereldwijd 4500 banen, waarvan 1400 in Nederland. Dat heeft het bedrijf bekendgemaakt bij de presentatie van de cijfers over het derde kwartaal. Het verminderen van het aantal banen maakt deel uit van een groot reorganisatieplan... waarmee Philips 800 miljoen euro wil besparen. Topman Van Houten noemt het banenverlies onvermijdelijk... om het bedrijf slanker en concurrerender te maken. Van Houten maakt zich zorgen over de besluiteloosheid van de Europese politieke leiders.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 In de zomer meldde Philips al dat de banen zouden verdwijnen. Maar het bedrijf maakte toen nog geen aantallen bekend. Philips behaalde in het derde kwartaal een netto winst van 76 miljoen euro. En de omzet daalde licht naar ruim 5,3 miljard. Vergeleken met dezelfde periode een jaar geleden. In Griekenland leggen ambtenaren deze week opnieuw massaal het werk neer. De staking is begonnen bij het douanepersoneel. Drie grensovergangen zijn de komende dagen gesloten. En ook de veerponten varen niet. Het is de vierde keer in een maand tijd dat de douane het werk neerlegt. Later deze week staken naar verwachting ook het personeel in ziekenhuizen, scholen en bij de Rijksoverheid. Medewerkers van de vuilophaaldienst staken al tien dagen, waardoor het vuil in Athene hoog ligt opgestapeld. In Australië is de World Solar Challenge stilgelegd vanwege bosbranden. Aan, het eind aan de race voor experimentele zonneauto's doen twee Nederlandse universiteiten mee deel van de enige snelweg van Darwin naar Adelaide is door het vuur helemaal afgesloten. Teamleider Siebe Brinkhoff. We zijn gisterochtend om, om half negen begonnen in Darwin. En uh, we zijn nu ongeveer duizend kilometer uh, vanaf Darwin. En uh, daar staan we nu stil met een heel aantal teams. Wat ons verteld werd is dat er, uh, dat er branden dusdanig hevig zijn dat er heel veel rook is. En dat het dus...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 ANWB Verkeersinformatie. Twee files op de A10 Ring Zuid richting Ring Oost. Tussen Sloten en de Rij staat 4 kilometer file door een ongeluk. Dus er is daar één rijstrook afgesloten. En ook door een ongeluk op de A27 file Gorcom richting Breda. Tussen industrieterrein Avelingen en Nieuwendijken staat 4 kilometer stilstaand verkeer.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 Laat u dan niet afleiden, houd de handen aan het stuur en de oren vooral open. Hoe komt u van uw huis af? De woningmarkt die zit potdicht, er gebeurt niks. Een serie woningen in het Zuid-Hollandse Rozenburg staat voor ons als voorbeeld voor de markt. Wie doet een bot? De belangrijkste leverancier van palmolie aan Nederland, het palmoliebedrijf IOI, overtreedt stelselmatig de regels van het keurmerk voor duurzame palmolie. Dat werd duidelijk in de uitzending van Zembla vrijdag. Ontwikkelingsorganisatie Oxfam NoVip zit in de commissie... die klachten over palmolieproducenten behandelt. Maar tot een veroordeling van IOI komt het maar niet. Waarom niet? Komt er zo op terug. En de een bericht over de Franse website Copwatch. Daar worden foute politieagenten geneemd en geshamed... tot grote woede van de Franse minister van Binnenlandse Zaken. En voorkom een gele kaart. Try this at home and not in the auto. Surf naar degids.fm Donderdag verschijnt een nieuwe aflevering van het Plus-magazine. Een blad voor ouderen. En daarin lees ik dat kankerpatiënten geheel onnodig te veel pijn lijden. Het blad hield een enquête onder 55-plussers... en daaruit blijkt dat meer dan de helft van de patiënten veel pijn heeft... terwijl die pijn bij 9 van de 10 patiënten kan worden teruggebracht... tot een draaglijk niveau. Aan de telefoon Marieke van der Beuken. Zij is internist en pijndeskundige aan het Academisch Ziekenhuis in Maastricht. Goedemorgen, mevrouw van der Beuken. Goedemorgen. U promoveerde twee jaar geleden op dit onderwerp veel kankerpatiënten die lijden onnodig pijn. En dat ligt zowel aan de artsen als aan de patiënten zelf. Klopt. Ja. Dat beweert u. Laat ik eens even met die artsen beginnen. Wat doen ze fout? Ten eerste wordt er niet consequent gemeten. Dat geldt zowel voor artsen als voor verpleegkundigen. Er wordt wel gevraagd van hoe gaat het met u, maar niet expliciet naar de pijn gevraagd. En gemeten, dat wil zeggen dat ze aan de patiënt vragen hoe, wat, voor, wat voor cijfer geeft u aan de pijn? Wat voor cijfer geeft u aan de pijn? Ja, een objectieve manier om pijn te meten hebben we niet. Dus de patiënt is altijd de baas en we vragen de patiënt hoeveel pijn heeft u. En dat gebeurt niet voldoende? Dat gebeurt niet consequent genoeg. En dat zou wel moeten? En dat zou wel moeten, ja. Maar de artsen hebben er geen verstand van? Ze hebben er wel verstand van. Maar er moet in zo'n consult heel veel besproken worden. Er moet gesproken worden over of er progressie is van de tumor ja of nee. Hoe het met de chemotherapie zit. Hoe het met alle andere bijwerkingen zit. En dus ook hoe zit het met de pijn. En uh, daar wordt vaak niet consequent genoeg expliciet naar gevraagd. Er wordt uiteraard aan iedereen gevraagd hoe gaat het met u. En een patiënt zal dan snel zeggen gaat goed. Want die wil niet lastig zijn. En zo blijft het onderwerp een beetje in het midden hangen. Wordt het meegenomen in de opleiding van artsen? Te weinig, vinden wij. Het onderwerp pijn in het basiscurriculum komt nauwelijks voor. Er zijn wel heel veel initiatieven nu in de specialistenopleidingen... in de huisartsenopleidingen... waarbij het woord pijn en palliatieve zorg wel uitgebreid aan bod komt. En de arme patiënt wat doet die fout? De arme patiënt doet heel weinig fout. Uh, maar de patiënten zijn vaak te bang om te zeggen dat het pijn is... Uh, patiënten zij willen graag willen niet lastig zijn. Uh, ze, hun oncoloog behandelt de kanker met hun. Dus dan wil je niet lastig zijn. Ze denken, het hoort erbij. Patiënten zijn heel bang voor medicatie, heel bang voor bijwerkingen van medicatie. En onderschatten dan vaak de bijwerkingen van pijn. Uh, als je continu te veel pijn hebt, is dat ongelooflijk vermoeiend en erg slecht voor je humeur. Dat is niet goed voor een mens. En vaak zijn de pillen beter. En als de patiënten dan denken aan medicatie... dan wordt er meteen gedacht aan morfine en daar worden ze suffig van. Een zombieachtig. Ja, dat zijn allemaal uh, ideeën die leven die niet helemaal kloppen. Het is wel de reden waarom patiënten, als ze medicatie krijgen voorgeschreven... het vaak onvoldoende nemen. De therapietrouw is ook bij pijnstillers heel laag. Juist omdat mensen bang zijn dat ze suf worden. En dat zijn dingen die niet kloppen. Als je zoveel morfineachtige neemt als de pijn erom vraagt... Word je daar niet suf van. In en je, raak je er ook niet verslaafd aan dan? Nee. Zolang je zoveel neemt als de pijn eromvaart... raak je nooit verslaafd. Je kunt, als door de antitumortherapie de pijn weer weggaat... kun je iedere dosering morfine tot nul afbouwen. Geen enkel probleem. Je raakt niet verslaafd. Is dat overigens de enige effectieve manier om de pijn bij kankerpatiënten te bestrijden? Of zijn er ook andere manieren? Nee. Er zijn uh, Medicatie is een hele belangrijke poot. Er zijn wat ingrepen die wat minder voorkomen. En wat ook heel belangrijk hierin is, is dat je niet alleen uh, met pillen kijkt... maar dat je naar het totale plaatje kijkt. Ze noemen dat in goed Nederlands wel het total pain concept. Dus totale pijn. Pijn is niet alleen maar de pijn die je bijvoorbeeld hebt door een uitzaaiing... maar ook de angst voor wat er nog gaat komen. Misschien wel boosheid van waarom ik... het verdriet over het naderende afscheid... Het, het verdriet over verlies van zelfstandigheid... dat zijn allemaal dingen die met elkaar samen... het hele totale pijnplaatje maken. En je moet altijd aandacht hebben voor allemaal. Maar er zijn dus pillen genoeg om zijn, pijn te bestrijden. Nou, we kunnen niet 100% iedereen pijn acceptabel maken... maar in 90% zou het moeten lukken. In uw promotieonderzoek gaf u namelijk aan dat de pijn in 85 tot 95 procent van de gevallen kan worden teruggebracht tot een aanvaardbaar niveau. Dat klopt. En dan vraag ik me af, wat is aanvaardbaar? Dat weet alleen de patiënt. Die kan zeggen van luister, ik voel wel wat, maar daardoor wordt mijn leven niet negatief beïnvloed. Eh... Um... Pijn wordt belangrijk als je daardoor alleen nog maar op de stoel gaat zitten en je niet meer durft te bewegen. Als je daar niet meer van kan slapen. Als je maar geen bezoek ontvangt omdat je te veel pijn hebt. Dan heb je een negatieve beïnvloeding van je leven. En pijn is aanvaardbaar als je zegt, van, ik voel wel wat, maar ik laat mijn leven daardoor niet negatief beïnvloeden. Hoe lang wordt er nu al gesproken over het onnodig pijnlijden van bijvoorbeeld kankerpatiënten? Ik ben bang dat we na meer dan 30 jaar hier al over hebben. En wat moet er dan gebeuren om er eindelijk eens een verandering tot stand te brengen dan? Consequent gaan meten, meer onderwijs en hele goede patiëntenvoorlichting. Hartelijk dank, mevrouw van den Beuken. Graag gedaan. De Gids. FN. Wie koopt mijn huis? Een veelgehoorde vraag die huiseigenaren zich vaak stellen deze dagen. De woningmarkt zit namelijk op slot. Er is geen beweging in te krijgen.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 Je passeert Rotterdam, Schiedam en dan rij je door het Botleggebied door de Europoort. Eén gigantisch industrieterrein. Dan neem je de pont naar Rozenburg en opeens sta je in een groen gebied op een eiland. Op welk nummer woont u? 85. Hoe lang woont u hier al en Zeven waarom? Jaar. Zeven jaar. Ja, omdat het mij heel erg bevalt. Lekker rustig. Geen buren naast me, alleen bovenburen. En ja, voor mij is dat, is dat heel rustig. Gewoon lekker. De bovenburen zegt u, het ziet er niet heel erg bewoond nee, uit. Op dit moment is. niet, maar ja, dat is sinds een half jaar. Wat staan de hand? Uh, man is overleden, mevrouw is naar het verzorgingshuis. Als je hier langs rijdt, het gaat om 21 woningen in dat gebouw, hè, 21 appartementen. Daar staan er vijf te koop. Ja. Minstens. Want misschien is er nog wel een aantal te koop via de stille verkoop. Dat, ook, dat ja, ze ja. het niet weten. Of zoals bij u, met de bovenburen wonen er eigenlijk niet meer. Ja, de doorstroomwoningen klein, dus je woont er met één of twee. En zodra je je gezin uit gaat breiden, dan ga je toch aan wat anders denken. Ja, het zijn doorstroomwoningen. Sommige woningen staan al twee jaar of bijna twee jaar leeg. Zou kunnen. Je ziet ook heel lang zo'n prijzen teruggaan. Hè? Mensen ja. vragen dan bijvoorbeeld 130, dan zie je 122, dan mm -hmm. zie je 119. Ze willen het toch kwijt. Kunt u mij even rondleiden in uw flat, dat ik even een indruk kan hebben wat dit voor de woningen zijn? De hele boel ligt overhoop. Het is radio, ja, dat met het ziet verbouwing. Niet nee, oké, okay, maar ik ben, ben, zit midden in een verbouwing. Ik ben met mijn keuken en met mijn badkamer bezig, dus okay. doe maar niet. Ik heb zo'n afspraak met Rien Rovers en hij is verkopend makelaar van nummer 77. Een pand dat volgens mij al twee jaar te koop staat. Daar komt een snelle auto aangereden. Ik denk zomaar dat dat de makelaar is. Ik ja. dacht, een snelle auto, dat moet, dat moet de makelaar zijn. Ja, nou, ja, dat valt wel mee. Toch, <laughs> nou, ja. zullen we naar binnen gaan? Ja, prima. Naar welke etage moeten we? Naar de twee etage. Um, ik mag het natuurlijk niet zeggen. Een armoedig entree, hè? Klopt. Klopt. Ja, jaren, jaren zestig, betonnen trappetje, bakstenen muren. Ja, dat is... Uh, achterhaald, hè? Ja, achterhaald. En dat komt eigenlijk... Door, ja, laten we het doorlopen. Doordat... Uh, dit waren vroeger allemaal huurappartementen. En die zijn op een gegeven moment verkocht aan een speculatieve belegger. Die speculatieve belegger in het verleden is al, zelfs alweer een keertje failliet gegaan. Het is toen overgenomen door een bank. Die bank heeft het ook weer... Verkocht aan, uh, ja, aan wie weet ik eerlijk gezegd niet. En als ze dan leeg kwamen, die appartementen, werden ze verkocht aan particulieren. Ja. Nou, toen is er een hele tijd is er een, uh, weinig uh, gedaan aan die vereniging van eigenaren. Veel te lage uh, servicekosten. En als gevolg dat het onderhoud uh, achterbleef. Dit is, geloof ik, in, in nutshell het probleem van dit blok, denk ik. Hè? Ja, dat is zo. Ja, dat klopt. En deze woningen zijn toen destijds gebouwd omdat uh, Rozenburg ging uitbreiden. En toen had uh, Verolme uh, woningen nodig voor de werknemers. Begin jaren 60, zou te zien? 1964. Ja, goed gezien. Ja. Ja. Vroeger vond je dit normaal zo'n een met betonnen trappen en, en bakstenen muren? Dit soort appartementen nou, staan, staan in ja, heel Zuid-Holland eigenlijk. Ja. Maar in heel Nederlands Ja, heel Nederland. Maar staan. eigenlijk weet hij misschien hoe komt dat? Laten we maar kijken. <laughs> uh, laten we even bij het begin beginnen. Uh, een rondgang als ware ik een koper. Wat, wat zou u nu tegen mij gaan vertellen? Nou, dan ga ik natuurlijk niet vertellen dat het een armoedige entree is. Want uh, op een gegeven moment moet je dingen, die je, als je wat gaat verkopen, moet je wel eerlijk zijn. Dus je moet uh, geen dingen uh, vertellen die dus niet waar zijn. Maar je hoeft ook niet te vertellen dat het een armoedige entree is, want iedereen die ziet dat. Wat, wat zegt en, u dan? Uh, gewoon niks. We lopen, we lopen gewoon naar boven. Maar voordat we naar binnen gaan, had ik er al wel op geattendeerd. Kijk eens, wat een mooi uitzicht. Wereldsingel, prachtig uitzicht. Een uh, slaapkamer van, nou netto, vijf vierkante meter... Ja, denk ik. Nee, het is het niet. Nee, het gaat over een, een hoek vanaf met daar in de cv-ketel. Ja, en dan is dit eigenlijk... mag je dit dus nu niet meer als slaapkamer bestempelen... want het staat hier de cv-ketel. Je zou je uh, ja de moord kunnen stikken, bij wijze van spreken... als je hier uh, als er koolmonoxide is. Maar waar kun je het dan wel voor gebruiken? Een studeerkamertje, hobbykamertje. Logeerkamertje kan eventueel dan even. Vervelende wel. gasten. Maar, ja, dan daar ja, mag <laughs> ik wel de deur open laten staan. Ja, je mag ja. eigenlijk niet. Nou... Kijk, hier zit de cv-ketel. Wie zit en... er nou een, een gigantische cv-ketel in zijn slaapkamer? Ja, waar moet je de cv-ketel anders zetten? Dat is uh, het probleem hier. Want toen deze woningen gebouwd werden, was er helemaal geen cv. Was het was gewoon een kolenkachel of een, uh, een gashaard, die stond in de woonkamer. En daar werd dus een stel appartement mee verwarmd. Dat was toen uh, destijds ook allemaal zo, in die jaren. Maar ja, tegenwoordig wil iedereen uh, ja, wilt, wilt wat meer uh, luxe, meer comfort. Dus vandaar dan uh, ja, centrale verwarming. We verlaten het slaapkamertje. Zou niet nodig zijn. Hoe bedoelt u? Een cv-ketel in, ja, ja, ja, ja, ja. in dit appartement. Want? 54 vierkante meter. Ik denk. Als je een sigaret opsteekt is het al voor de, voor de halve dag verwarmd. Ja, dat klopt. Hoe reageren verkopers als je zegt mensen... Ik begrijp het, dat je 125 wil hebben. Je hebt ook zelf 125 betaald. Mm -hmm. Misschien nog wel meer. Ik snap je, het kan niet. Je nee, moet ja. terug naar een ton. Wat zeggen mensen dan? Sommigen kunnen het emotioneel niet aan. Sommigen kunnen het financieel niet aan. Speelt emotie, groot. psychologie, speelt dat een rol of niet? Ja, emotie speelt de grootste rol. De mensen moeten eraan wennen dat de markt veranderd is. Maar ik, geef, ik probeer een voorbeeld te geven aan de mensen. Als je nu je huis met tussen aanhalingstekens verlies gaat verkopen... dan kan je dat verlies heel makkelijk terugverdienen... bij de aankoop van een ander huis. Niks aan de hand. Dus als ook daar de banken bijvoorbeeld wat makkelijker... wat soepeler zouden zijn door het verlies mee te financieren... met de aankoop van een ander huis... dus het ander huis, dat kostte vroeger uh, 2,5 ton... dat kunnen ze nu kopen voor 2 ton dan kunnen ze toch dat verlies hier van 20.000 euro... kunnen ze eigenlijk makkelijk meefinancieren. Dus ze maken eigenlijk virtuele met een winst van 30.000. Want hier verlies ze 20. Het nieuwe huis is min 50. Ja. Dus ze verdienen 30. Dus je moet gewoon naar het verschil kijken. Maar, maar ja, de banken willen daar niet aan. Maar goed, die hebben natuurlijk dus... ervaringen gehad. Die willen voorlopig natuurlijk helemaal niks ja, meer. Ja, dat klopt. Ja. Dit was deel 1. De huizenmarkt die op slot zit. Bert Molenaar maakte de reportage. <truhend> .fm In this lab we have 15 genetically enhanced super spiders. There's 14. One's missing. With great power comes great responsibility. This is my gift. Wow. It is my curse. Who are you? Who am I? Okay. I'm Spider-Man. Een fragment uit de film Spider-Man, waarin te zien is hoe scholier Pieter Parker bijzondere krachten krijgt als hij door een spin wordt gebeten. Hij pop zich tot een superheld die mede dankzij de kracht van spinnenzijde keer op keer de inwoners van zijn stad redt. Te mooi om waar te zijn, zegt u. Niet helemaal, want het is wetenschappers en kunstenaars gelukt om huid te maken die zo sterk is dat hij zelfs kogels tegenhoudt. Met dank aan, jawel, spinnenzijde. Ik praat erover met biokunstenaar Jalila Asaidi, die de huid heeft bedacht en bij de ontwikkeling ervan betrokken was. Goedemorgen mevrouw Asaidi. Goedemorgen. Was Spiderman ook het voorbeeld toen u hier aan begon? Nee, absoluut niet. Uh, die is er in uh, latere instantie bijgekomen omdat uh, mensen toch uh, daar naartoe gaan refereren en linken op het moment uh, toen de huid klaar was met ontwikkelen. En waarom wilt u dit in één keer maken van huid? Nou, het idee is uh, een aantal jaren geleden ontstaan nadat ik een artikel van dokter Randy Lewis in Science had gelezen. Daarin heeft hij transgene geiten gecreëerd. Transgene geiten? Ja, dat zijn geiten die de genen van de Golden Orb Spider uh, in zich dragen. En, uh, daar... wacht, even, wacht, die zijn gemixt met een. De DNA van de geiten is gemixt met een spin? Ja, klopt. En die produceert daardoor dus spinnenzijden in zijn melk. En uh, ja, voor mij als kunstenaar was dat natuurlijk een enorm fascinerend gegeven... om daar iets artistieks mee te gaan Dit doen. Dit bestaat echt. Dat is een geit die ja. in zijn melk spinnenzijden heeft. Klopt, die, die geit is gecreëerd om op grote schaal uh, spinnenzijden te kunnen gaan produceren. Omdat uh, ja, spinnen die golden orbiever heeft de eigenschap dat hij zeer kannibalistisch en territoriaal is. En uh, ja, geiten zijn wat dat betreft uh, veel handiger uh, om op grote schaal te houden. En die spinnenzijde is vreselijk sterk? Ja, klopt. Hij is uh, vijf keer zo sterk als staal en uh, vele malen flexibeler dan Kevlar. En toen u dat las, toen dacht u, ik ga er iets mee doen, maar wat? Nou, ik las ook dat een van de vele toepassingen was voor in kogelvrije uh, vesten. En ik dacht, uh, waarom nog die kogelvrije vesten? Wat als we als mens die spinnenzijde in onze eigen huid zouden aanmaken... en zo bestand zouden kunnen zijn tegen die kogels? En daar is waar het idee uh, begon te broeien, zeg maar. U bent zo'n kunstenares die dit in één keer gaat bedenken... na het lezen van dit soort zwaarwichtige wetenschappelijke artikelen. Ja, het spreekt natuurlijk enorm tot de verbeelding. En het vraagt het gegeven die transgenigheid vraagt om, om daar iets artistieks mee te gaan doen. Dus u heeft huid gemaakt waarin spinnenzijden zitten? Klopt. Um, ik, ben, uh, ik heb meegedaan aan de Designers and Artists voor Genomics Award uh, in 2009... En uh, daarmee won ik ook een geldprijs van 25.000 euro... die het mogelijk heeft gemaakt om uh, die huid te creëren. Ik heb vervolgens dokter Randy Lewis in Amerika gecontacteerd... met mijn idee van ik wil een kogel weer in de huid maken. Wat vind je ervan? En of het theoretisch uh, in praktijk haalbaar is. En hij reageerde positief en uh, wilde meewerken. Dus we kregen vanuit Amerika de spinnenzijde. Vervolgens uh, ook andere partners hier in Nederland: het Forensic Genomic Consortium, uh, het LUMC, dermatologieafdeling. Die de... In Leiden? Ja, in Leiden. Die. Uh hebben gezorgd voor de menselijke huidcellen... en uh, vervolgens zijn we naar het Nederlands Forensisch Instituut geweest... waar we erop hebben geschoten met een uh, 22 long Nee, Dat gaat me allemaal te snel. Wacht even, u gaat naar het LUMC en die, die leveren wat af. Die leveren stukjes huid af. Hoe groot zijn die stukjes? Nou, uh, we hebben als, al, uh, ten eerste die uh, spinnenzijde moeten verweven. Dat was ook nog een enorme zoektocht uh, in binnen Europa en ook daarbuiten. Om iemand te vinden die überhaupt spinnenzijde kon verweven. Want het is uh, dunner dan babyhaar. Je moet maar denken aan een de spinnenweb. En uh, het moest ook nog op de juiste methode geweven worden. Dat het uh, de juiste gatendichtheid had om er huidcellen op te kunnen leggen. Dus je maakt er een soort web van eigenlijk? Een, een soort textielmatrix... Uh, waar huidcellen op kunnen groeien... maar ook die flexibel genoeg uh, op dezelfde methode... zoals Kevlar vesten geweven worden... dat die de impact van een kogel kan tegenhouden. En die Kevlar vesten die worden gebruikt uh, tegen kogels bijvoorbeeld? Ja. En uh, dat, toen dacht u op het moment dat u dat gevonden had... dat bedrijf dat dat kon... Ja. nou ben ik voor de helft klaar. Ja, toen, uh, dat is in uh, Duitsland uitgevoerd. Het is wel weer terugverscheept naar China en Korea... want uh, hier in Europa is het gewoon niet mogelijk... om spinnenzijden te verweven... En vervolgens uh, heeft het LUMC uh, daar menselijke huidcellen op gezaaid. Hoe kwamen ze daar? Uh, nou, dat wordt uh, geïsoleerd uit uh, restafval van plastische chirurgie, uh, buikwandcorrecties en dergelijke. En uh, daar is een, een lederhuid met daar tussen uh, enkele lagen spinnenzijden en een opperhuid gekweekt. En dat is met elkaar gaan vergroeien tot uh, een lapje van 5 bij 5 centimeter. Nu heeft u iets meegenomen? Dat ja. zit in een soort, ja, wat is het, plastic of glas? Kunststof. Kunststof. Ja. En wat ik nu zie, is er een stukje huid? Ja, dat is het uh, eerste stukje huid uh, waar we op uh, geschoten hebben... bij het Nederlands Frens Instituut. Alleen uh, de huid is daarin uh, wel een beetje vergaan. Wat je ziet is uh, voornamelijk de spinnenzijde... met een afdruk van een kogelimpact. Nou, dat zwarte is kogel, de kogel, wat ja, ik zie. daar heeft hij de kogel op gevangen. En, en daar is verder ook een soort gaatje te zien, als ik heel goed kijk. Nee, er zit maar niet helemaal. gaatje in. Nee, maar er zit wel iets ingedeuks, of niet? Of ja, is dat... klopt. Ja, dat is van die kogel. Ja. Maar hij is er niet doorheen gegaan. Hij is er niet doorheen gegaan. En, en dat uh, was niet met een machinegeweer? Nee, nee, het was uh, een, een klein kaliber kogel, een punt 22. Dus je heeft het zichzelf makkelijk gemaakt. Nou, een normaal uh, Kevlar-vest bestaat uit 33 lagen. En uh, we hadden niet zoveel uh, spinnenzijde, Want het is uh, een materiaal wat nog uh, op labschaal uh, geproduceerd wordt. Dus uh, we zijn tot uh, maximaal vier lagen kunnen komen. En uh, ja, het is wel ooit de bedoeling om uh, met meer lagen hogere kalibers uit te proberen. En gaat dat ooit lukken? Nou, de verwachtingen in theorie is dat... Uh, met dit houdt al een punt 22 met twee lagen tegen. Dus ik denk, stel maar voor, 33 lagen. Dus een stukje van mijn huid zou u kunnen verweven met, met spinnenhuid. En dat zou ik weer terug kunnen laten planteren, implanteren. En dan, dan ben ik kogelbestendig. Nou, in principe, over een half jaar gaan we een uh, stuk huid, kogelwerende huid, uh, transplanteren. Op uh, Geert, de heer Geert Verbeke van de Verbeke Foundation. Wie is dat? Dat is uh, de directeur van uh, zeg maar het grootste uh, museum in Europa op het moment. En uh, die verzamelt uh, de biokunsten waar dit werk ook onder valt. En die vindt het zo fantastisch dat hij zegt... Van, ik ga een stukje huid laten transplanteren. Nou, Voor hem is het een, een eerbetoon aan de bioart uh, of de biokunsten. Maar hij ziet zichzelf ook als verzamelaar... en. Uh, ja, dit is een nieuwe manier van verzamelen... als je het uh, direct uh, op je eigen lichaam kan meedragen... en met je mee laten groeien en vergroeien. Maar dat moet er wel een stukje van zijn eigen huid zijn, neem ik aan. Hè? Ja, dan wordt een klein stukje van zijn eigen huid afgenomen. Daar worden cellen van uh, geëxtraheerd. En uh, dat wordt vergroeid met die spinnenzijde... en dan uh, teruggetransplanteerd. Want anders heb je de mogelijkheid dat er afstotingsverschijnselen loopt. Maar huid groeit voortdurend, toch? Of niet? Nou, huid uh, groeit zolang er stamcellen... maar dat wordt dan weer een heel technisch verhaal... Ja. Um, maar het is niet zo dat, dat die huid na, na acht weken eruit gegroeid is? Dan plant je er wat in en dan, na verloop van tijd is het weer weg? Nou, het is wel zo dat die spinnenzijde bio-afbreekbaar is. Dus uh, met de tijden mee uh, zal die afgebroken worden in het lichaam... en uh, af, uh, ja, afgevoerd of uh, opgenomen. Hoe lang is het houdbaar dan? Dat weet nog niemand, want uh, ja, het is... Nog heel erg in de experimentele fase. Dit is het eerste stukje ter wereld uh, waarin uh, spinnenzijde en huid, menselijke huid uh, vergroeid zijn. U heeft uw laptop meegenomen en daarop staan wat filmpjes. En, en ik, ik zie het, een, een filmpje zag ik net. Uh, van, wat is dit? Nou, dit is uh, de menselijke huid met spinnenzijde. Je ziet nou juist het fragment waar de kogel uh, wordt tegengehouden. En uh, ja, het is in feite een, een loop van verschillende tests. We hebben vijf tests uh, gedaan. Die, is, gedaan, die zijn zichtbaar. De eerste was op uh, bigge huid omdat dat het dichtst bij uh, menselijke huid komt. Daar is die kogel dwars doorheen gegaan. De tweede was met uh, gewone menselijke huid. Een opperhuid en een lederhuid is de kogel ook dwars doorheen gegaan. En uh, de menselijke huid met gewone zijde van uh, motten. Daar is de kogel ook doorheen gegaan. En uh, de laatste die je zag, dat is dus die spinnenzijde met die menselijke huid. En die heeft de kogel kunnen opvangen. Zou dit ook medisch toepasbaar zijn? Laat u niet afleiden hoor, het is Jan van de Putten die binnenkomt. Hij is het nieuws zo meteen. Goedemorgen Jan. Hallo. Ja, medisch heeft het ook uh, toepassingen en uh, daar gaat nog onderzoek naar gedaan worden. Want um, deze huid is gewoon veel sterker en steviger dan de uh, huid die nu gecreëerd wordt... voor uh, toepassing bij brandwonden of openwonden. En uh, we kunnen ook veel grotere stukken produceren door die spinnenzijde als drager. En uh, ja, een eigenschap van spinnenzijde is dat het ook uh, snellere wondgenezing uh, optreedt... Dus, voor de medische wereld uh, ontstaan er ook heel veel nieuwe toepassingen vanuit een bioart kunstwerk. En er zijn al farmaceutische bedrijven die buitengewoon geïnteresseerd zijn in dit ja. nu nog kunstwerk. Ja, klopt. Ja? U hebt al aanbiedingen? Ja, we hebben al aanbiedingen. En heeft de patent erop aangevraagd? Daar zijn we mee bezig. Dat is wel belangrijk natuurlijk, ja. hè? Anders lopen ze een beetje weg. Ja, klopt. Maar uh, ja, we willen dat we wel graag in eigen hand houden, zodat we weten dat het ook... Uh, voor de, met de goede bedoelingen gebruik gaat horen... en niet om uh, er heel veel geld aan te verdienen... maar dat het teruggaat uh, naar de maatschappij. Want ik krijg ook als kunstenaar nu uh, e-mailtjes... en uh, berichtjes van mensen die, die een open wond of een brandwond hebben... die al vragen hebben naar wanneer deze huid beschikbaar is. Maar ja, dat is een hele andere wereld. Dat laat ik over aan de onderzoekers. Ja, dat gaat nog jaren duren, nog ja. tientallen jaren duren. Biokunstenaar Jalila Asaidi, hartelijk dank voor dit science-fiction-verhaal, maar het is echt de werkelijkheid. Ja. Zometeen Oxfam Novib en het palmoliekeurmerk. Een campagne voeren doe je zo. De Republikeinen in Amerika maken zich namelijk op voor een bikkelharde strijd. De hoofdpunten van het nieuws nu met Jan van der Putten. Radio 1, het NOS-journaal.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 Nieuwe stakingen in Griekenland. Douanepersoneel heeft opnieuw het werk neergelegd. Drie grensovergangen zijn dicht en de veerboten varen niet. Later deze week worden in Griekenland stakingen verwacht in het onderwijs, de ziekenhuizen en het Rijk. En Philip Stopman van Houten wil dat de Europese leiders opschieten. Als er geen oplossing komt voor de crisis stevend Europa af op een diepe recessie. En dat is slecht voor de Europeanen, zei de Filip Stopman bij de presentatie van de kwartaalcijfers. En hij zei er ook bij dat het bedrijf 4500 banen schrapt. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. ANWB-verkeersinformatie. Er staat een file op de A58 Tilburg richting Breda... tussen knopend Sint-Annabos en knopend Galder, drie kilometer. Door een spoedreparatie is de rechterrijstrook dicht. Dit is de gids.fm. Met Felix Meerders. De afleveringen van Zembla van afgelopen vrijdag waren misstanden te zien bij de productie van palmolie. Illegale plantages, milieuschade en slechte werkomstandigheden. Zembra liet vrijdag mensen aan het woord... die deelnemen aan een ronde tafeloverleg. RSPO, Roundtable for Sustainable, Sustainable Palmolie of iets dergelijks. Met de bedoeling eigenlijk dus om palmolie duurzamer te maken. Onder meer Unilever en Oxfam Novib zitten in het overleg. En al die clubs gezamenlijk... die certificeren duurzame plantages van producenten. Fara Karimi is directeur van Oxfam Novib. Goedemorgen, mevrouw Karimi. Goedemorgen. U zit in de studio in Den Haag. In de uitzending van Zembla komen de praktijken van een van de grootste producenten van palmolie aan de orde. Het bedrijf IOI. Ja. En dat bedrijf houdt illegaal land bezet voor plantages. Werknemers werken onder zeer slechte omstandigheden. En er is grote schade voor het milieu. Ja. En datzelfde bedrijf dat zit in het ronde tafeloverleg, waar u ook bij aanwezig zit. En is u allen gecertificeerd met een keurmerk. Dat certificaat lijkt me dan een wasse neus. Wat vindt u? Ja. Nou, allereerst uh, dat we ontzettend blij zijn... dat er uiteindelijk aandacht komt voor uh, deze sector. Palmolie sector. Want het is een sector wat enorm groeit. Uh, in de afgelopen jaren echt uh, enorme groei doorgemaakt. En palmolie komt bijna in alles wat wij gebruiken ook uh, um, uh, terecht. Concuse voedsel chips, en niet uh, voedsel. Cos cosmetica, inderdaad. En, dat, uh, en als je kijkt bijvoorbeeld Indonesië... Is in een land waar uh, heel erg uh, grote uh, producent mm -hmm. is. Zij hebben op dit moment 9 miljoen hectare land... waar zij uh, palmen planten. Maar weet palmien. u mijn vraag nog, mevrouw Karin? Ja, hoor, ja, ja ik kom zo daarop. Nou. En dat uh, wordt alleen maar groter. Dus in die zin is het heel erg welkom dat er aandacht voor is. En, uh, zoals maar nou u dat zei... bedrijf IOI. Precies. Zoals dat u dat zei... zit aan die ronde tafel, praat ja. mee. Klopt. Uh, deelt ook certificaten uit namens alle leden van de club... Ja. En vervolgens hebben ze zelf een certificaat gekregen. Ja, dan voor plantages, voor een aantal voor, van plantages. Voor een aantal plantages en voor de rest uh, ja. Ja, dondert het niet wat er op de andere plantages ja. gebeurt. Van nou, nee, nee, dat nee, kan nee, nee, toch nee. niet. Nee, nee, nee. U, laat mij alsjeblieft ook uh, mijn verhaal doen. Want daar ben ik natuurlijk in geïnteresseerd. Als u antwoord geeft op mijn vraag, ja, dan absoluut. krijgt u absoluut uh, de gelegenheid ik... om een verhaal te doen. <laughs> Uh, waar het over gaat is dat die plantage die nu, niet uh, die nu onderzocht is door Zembla... inderdaad geen certificaat heeft. Dat is ook een plantage waar we gewoon grote landconflicten is. Daardoor is er ook gewoon in de klachtenprocedure... die, om, die, die dankzij eigenlijk Oxfam-Novib ook, van NoVib ook uh, uh, gekomen is... Uh, daar hebben die uh, bevolking ook hun uh, zaken aanhanging gemaakt. Ja. En daardoor is ook een schorsing gekomen voor IOI. Zij mogen nu geen nieuwe plantages eigenlijk gecertificeerd krijgen. Ja, voorlopig niet, maar ze praten nee. nog wel mee. Dat dus is raar. Ze praten inderdaad mee. Omdat zij Vindt in u dat principe... niet raar? Nee, ik vind het niet raar. En weet u waarom? Want, omdat de wereld zoals wij zouden graag willen zien, die bestaat niet. Want ik zou heel graag zien... dat die Overheden goede wet en regelgeving hebben. Ik zou het heel graag willen zien dat de overheden daarop toezien en onafhankelijke rechterlijke macht is. Maar wat de situatie is, is dat in die landen dat helaas uh, niet bestaat. Dat weten we dus, natuurlijk van tevoren. Dat weten we inderdaad. En dan zijn we op zoek naar andere manieren om toch de bedrijven te bewegen om hun maatschappelijke verantwoordelijkheid te nemen. Maar neem dan een bedrijf dat het wel heel erg goed doet. En nee. niet een bedrijf dat niet... Ja, dat in, in hoeveel procent van de gevallen zal het zijn? En dat zal 86 procent van de gevallen niet deugd. Ja, dat zal u verbazen dat dat nog een van de betere bedrijven is. Dus kunt u dan gaan rekenen hoe erg met de sector gesteld is, waarbij dus bedrijven die daar niet deel uitmaken van, uh, van, van, van de ronde tafel bezig zijn. Maar u werkt hier aan mee dus. Ja, natuurlijk. Is dat niet verbazingwekkend? Nee, helemaal niet. Weet u waarom? Omdat wij heel erg graag de situatie willen verbeteren. Heel erg graag de stem van die bevolking willen laten horen. En als wij ook zouden zeggen: weet u, bedrijf, wij praten niet met u. Denkt u dat het bedrijf nou gewoon van zichzelf gaat dingen veranderen? Nee, maar Heloet het is een niet. beetje raar zo'n bedrijf uh, dat bij de afnemers mooie sier kan maken met één, twee vier goedgekeurde plantages en voor de rest totaal fout bezig is. Dat is een grof gevalletje van windowdressing, toch? Nou, dat, in, dat zou inderdaad een windowdressing worden. Als zij nu, en wat ons bedrijf is, dat nu echt testcase... ook voor de Roundtable. Round table is nog echt jong. Er is al een paar jaar mee bezig. Maar dat is voor ons ook echt een testcase. We willen echt nu zien dat bedrijven niet alleen maar mooie woorden uitspreken... maar ook daden laten zien. Dus voor ons is het ook heel belangrijk om te zien wat ze nu daarmee gaan. Van doen. Dus eigenlijk Zij heel belangrijk nu... dat Zembla deze uitzending gemaakt heeft. Absoluut. En een keer de, de vinger op de. Hè? Ja, dat is heel goed dat Zembla die uitzending heeft gemaakt. Omdat dat gewoon uh, laat zien dat het dan die sect in die sector heel goed uh, heel veel dingen misgaan. Het is ook heel belangrijk om je te realiseren dat roundtable of wat dan ook, dat zijn instrumenten. Dat is niet doel op zich. Doel is eigenlijk het verbeteren van de situatie. Jawel, maar die roundtable geeft wel certificaten uit. Nou, die certificaten, als zij ertoe zouden bewegen, die bedrijven, dat ze hun gedrag veranderen, dan voldoen ze dan aan uh, aan, aan aan de bedoeling. Maar afnemers bijvoorbeeld, niet... zoals Unilever, die nemen dan af van zo'n bedrijf, IOI. Ja. ja. Nemen ze alleen af van die ene plantage? Ja, nou ja, goed, dat is een heel goede discussie. En dat voeren we ook graag met Unilever en anderen. Ik zal u nog geen feit zeggen. Uh, er bestaat nu eigenlijk, wordt bijna 10% van de uh, palmolie wordt duurzaam geproduceerd. Dat is een behoorlijke eigenlijk percentage. We zijn er nog niet, maar dat is wel een goede. Maar weet u hoeveel het wordt gekocht? Alleen 5%. Dus dat zijn de dingen waarvan, wat wij graag willen veranderen. Omdat wij het niet weten als consument. Ik in weet niet of er palm, goede palmolie in zit of, of slechte palmolie in mijn ja, shampoo. Ja, exact. En dat is één van die problemen. Dat wij dus als consument eigenlijk niet kunnen zien dat er dan een palmolie zit. Dat is allereerst. Want wij krijgen alleen maar te lezen dat dat plantaardige olie is. En het kunnen alle andere soorten olie zijn. En ten tweede zien we niet of dat, dat een duurzaam is of niet. Ja, maar dus mag dat ik nog even terug naar dat bedrijf IOM? Ja, Want dat was toch, daar draaide de uitzending om. Ja. In Maleisië heeft IO, eh, IOI land van de bewoners afgepakt. Klopt. En wil dat niet teruggeven. Ja. Nu komt er overleg tussen de bedrijven en de bevolking. Ja. Maar die bewoners daar die hebben er geen enkel vertrouwen in. Ja. Zij willen gewoon hun land terug. Ja. Dat Weet... was een zijn blad te zien. Ja, wat... Waarom is dat overleg voor u dan voldoende? Ja. Nee, het is niet voldoende. Het resultaat is belangrijk. Niet en het resultaat de... is toch dat die bewoners hun land moeten ja. terugkrijgen? of niet? Het uh, resultaat is dat de bevolking moet tevreden zijn... met het deal dat er gesloten gaat worden. Weet u wat de uh, wat rechter gezegd heeft? De, de, de bevolking moet tevreden zijn met? Met, met? met overeenkomst. Dus wat er ook uitkomst is... Uh, de bevolking moet zeggen... ja, dat vinden wij een redelijke dus uitkomst. Dus al zegt de rechter van... Uh, dat land hoeft niet terug, maar de werkomstandigheden moeten verbeterd worden, et cetera, et cetera. En de bevolking is het dan niet mee eens, dan zegt u toch, dit kan geen... Plantage blijven? Ja, inderdaad. Wij zeggen voor ons is uiteindelijk. En dat zegt trouwens het bedrijf. Het bedrijf heeft dat ook getekend in uh, Rondetafel. Zij hebben gezegd dat de bevolking heeft het zeggenschap Niet inspraak. Dat is geen. Maar waarom is op dit verschil? moment niet het vertrek dan van het bedrijf? Uh, weet u, omdat het ook met het vertrek het probleem niet opgelost wordt. Het probleem wordt het opgelost als die bevolking er baat heeft bij wat er in, in dat gebied gebeurt. Ja, dat zegt u, maar de bevolking denkt er anders. Nee, de bevolking die zeggen dat het bedrijf ook. moet weg. Nee, die bevolking zegt ook... wij willen gewoon een goede afspraak. Kijk, de rechter heeft gezegd... dat is inderdaad illegaal. Dat had niet uh, mogen gebeuren. Maar de rechter heeft ook gezegd... dat IOI mag blijven. Dus in die zin heeft de rechter... een uitspraak gedaan die de bevolking... eigenlijk uiteindelijk gezegd heeft... bevolking, ga maar met IOI spreken. Ja. En uh, kom tot een overeenkomst. Ja, we zijn het eens. Je kunt en daar juridisch het dan wel eens gelijk worden gesteld. Maar moreel ben je nog altijd precies. volkomen verkeerd bezig. En dat is onze Drukmiddel inderdaad, En dat daar zegt u inderdaad. De kern dat is, onze drukmiddel en daarmee ook wij, uh, dus zeg maar. Uh, uh, RSPO, is in staat geweest om ioi te dwingen om die bemiddeling te zoeken en ja. gaan gesprek voeren. Vorige week bracht Oxfam Noven een persbericht naar buiten, waarin staat ja. dat een andere grote palmolieproducent Saim Darby misstanden moet oplossen. Klopt, en toen heeft u Saim Darby gedreigd met een klacht, klopt, maar. U heeft zich nooit aangesloten bij de klachtenprocedure ten aanzien van IOI. Nou, um, Dat, wij, hebben, uh, wij hebben. Uh, nou ja, dan wordt het een beetje misschien technisch. Wij werken zelf wel in Indonesië, maar niet in Maleisië. Dat is gewoon waar ons van over zijn. En, en werkt. Darby ja. zit in west en in Indonesië, in Indonesië. Precies. Precies. Ja. Dat is gewoon uh, omdat wij in één land wel zelf werken en in een ander niet. De wereld is verrot, maar we maken het ietsjes minder rot. Is dat uw standpunt? En dat, dat hopen wij en daar doen we echt ons ontzettend best voor. Vana Karimi, directeur van Oxfam NoVib. Hartelijk dank voor dit gesprek. Graag gedaan. Vana. De Gids.fm. De Wereldontvanger. Willem een ten Nootje gaat naar Frankrijk. Ja, naar het noorden van Frankrijk, want speciaal voor die regio is er sinds kort een speciale website die politieagenten kritisch in de gaten houdt. En die site heet Copwatch Nord Paris Ile de France en die is nu een paar weken in de lucht. Van zijn website, die Copwatch heet. Dat klinkt niet echt Frans. Hoe nee, zit dat? Nee, dat is, uh, het is overkomen uit, uh, uit Amerika. Je zou kunnen zeggen dat Copwatch uh, begonnen is met de zaak Rodney King. En dat was de, de zwarte taxichauffeur die in 1991 door politieagenten van, uh, van uh, de LAPD in Los Angeles ja, half, half dood werd geslagen. Uh, en Dat werd toen toevallig gefilmd door, uh, door iemand met een camcorder en dat tapeje ging vervolgens de hele wereld over. Ja. Uh, en Dat was eigenlijk het, het begin van, uh, van Copwatch. Burgers die de politie niet helemaal vertrouwen, die zelf te maken krijgen met uh, met politiegeweld en machtsmisbruik die richten copwatch op en zij beheren websites er zijn in in tientallen steden zijn er kopwatch websites en daar zetten ze hun, hun klachten op uh, samen ook met uh, met filmpjes en en foto's van uh, politieoptreden en nu wordt er dus in Frankrijk ook gekopwatcht ja want ook in Frankrijk gaan politieagenten over overgeschreven of vinden burgers dat uh, dat agenten te ver gaan en Benjamin Bol is zo'n Franse kopwatcher « Ils sont souvent en train de, de tutoyer les gens, de les insulter, euh, de les bousculer alors qu'il n'y a aucune raison. Donc tout un tas de pratiques de pression qui sont pas pas acceptables. » Nou, volgens deze copwatcher Benjamin Bol is er een trend... dat politieagenten burgers niet meer fatsoenlijk aanspreken... maar juist beledigen. En ze vallen mensen zonder reden lastig. Agenten verrichten ook aanhoudingen op een manier die niet acceptabel is... zegt Benjamin Bol. Hij houdt de politie in de gaten... maar hij zit niet achter deze nieuwe Franse copwatch-website. Die wordt namelijk gerund door mensen die anoniem willen blijven... en ze reageren alleen via e-mail op vragen van de media. En wat valt er zoal te zien op die website dan? Nou, Er staat heel veel beeldmateriaal op... Uh, het Daarnaast trouwens ook allerlei tips voor mensen die te maken krijgen met politiegeweld. Maar ook beeldmateriaal dus, zoals een, een, een filmpje eh, dat op straat werd gemaakt in Coquel. Een klein plaatsje bij de Kanaaltunnel. Een vrouw met een camera die stapt eh, op een wagen af van de, de Franse nationale politie. Maar die agenten die daarin zitten, zitten er niet op te wachten. De hiërarchie is dat je iets moet hebben. Als je in mijn huis gaat, dan moet je een papier. Maar als je je mijn op internet, is Ja, die politiegeet die is, uh, die zit niet te wachten op bemoeienis. Door deze mevrouw. Die zegt eerst dat hij niet gefilmd wil worden. Dat hij die klote camera kapot zal gooien. En voordat hij zijn portier dit, dichttrekt, zegt hij nog: Als ik mijn hoofd terug zie op internet, dan ben je dood. Het is me verder een beetje onduidelijk wat die mevrouw nou precies wilde van de agenten. Want de, de context is niet helemaal helder. Maar ja, dat deze agenten vergaat, dat is natuurlijk wel duidelijk. En die agent staat nu dus toch op, op internet met zijn hoofd en met zijn doodsbedreiging. Met zijn doodsbedreiging, ja. Dat, is, uh, dat hij dus met zijn hoofd op internet staat. Ja, dat is precies waarom deze website in Frankrijk zo controversieel is. Want er staan al meer dan 400 foto's op ja, van agenten. Uh, soms ook vermeld, uh, daar staat hun naam daarbij vermeld. Uh, waar, ze precies, uh, waar ze precies werken en hoe ze optreden of ze eventueel agressief te werk gaan. Uh, de privé informatie. Uh, ja, en uh, ook van agenten die in burgerkleding werken, dus die als agent anoniem willen blijven als ze aan het werk zijn. En um, die uh, website heeft juist deze agenten daar specifiek uitgelegd... omdat die vooral bij demonstraties erg agressief en gewelddadig kunnen zijn. En wat vinden de politieagenten daarvan? Die zijn daar natuurlijk helemaal niet blij mee. Uh, volgens politievakbond Allianz zijn er al tientallen klachten binnengekomen... van agenten die daar met hun foto en eventueel ook hun naam uh, op die site staan. En uh, Denis Jacob van de vakbond is er erg bezorgd over. Les deux risques, c'est un, que les fonctionnaires de police se voient agressés ou qu'il y ait des représailles contre leur famille. Et le deuxième risque, c'est de faire capoter des enquêtes judiciaires qui sont actuellement en cours. Parce qu'on aura identifié des personnes qui sont en planque, par exemple. Ja, Denis Jacob van de politiebond Alliance. Die, hij vreest voor agressie tegen agenten en ook eventueel tegen de gezinnen, tegen de families van die agenten. Uh, en een politieagent die, uh, die met zijn foto en naam op deze copwatch website staat, die vond onlangs een kogel in zijn brievenbus. Nou, ten tweede zegt deze uh, vakbondsman: als de identiteit van de agenten in Burger bekend wordt gemaakt, dan kunnen allerlei politieoperaties mislopen. Wat willen de makers van deze copwatch website nu eigenlijk bereiken? Is dat duidelijk? Nou, in, een, in een mail aan uh, dagblad Le Parisien ze dat ze niet oproepen tot geweld of, of wraak tegen agenten. Uh, en dat hebben ze ook nooit gedaan, zeggen ze. En hun site is vooral bedoeld voor slachtoffers van politiegeweld... zodat ze ja, de dader, de aanvaller, de, de politieman die ze een map heeft verkocht... dat ze die makkelijk via zo'n foto op die site kunnen terugvinden... en eventueel aanklagen. En zijn er al stappen ondernomen tegen de website? De politievakbond bijvoorbeeld, Allianz? Ja, ja, die, die vakbond die heeft een uh, kort geding aangespannen... samen met de minister van, buiten, uh, van, uh, van Binnenlandse Zaken, Claude Guéant. Die noemde de website een schandaal. En die zou de haat tegen de politie aanwakkeren. En de minister en de vakbond die willen tien pagina's van de website laten blokkeren. En het gaat dus niet om de hele website, maar alleen om die specifieke pagina's waar die foto's en namen van die agenten op staan. Want die zouden lastelijk en potentieel gevaarlijk zijn. En de minister en de politievakbond zijn afgelopen vrijdag ook in het gelijk gesteld. En de Franse internetproviders die mogen die tien pagina's van Copwatch niet meer doorgeven aan hun abonnees. En betekent dat dan het einde van Copwatch Noord-Frankrijk? Of... Nee, in tegendeel zelfs. Uh, de, de Franse verdedigers van het vrije internet... die zijn op hun beurt weer woedend op, uh, op de minister... dat hij dit soort internetcensuur wil, uh, wil toepassen... Hè, en, en providers verplicht om zo'n zo website te blokkeren. En nu zijn er al 28 Mirror websites uh, opgezet van Kopwords. Dat zijn... Exacte kopieën van die website, alleen draaien ze op een andere server. Dus ja, servers die niet worden geblokkeerd. En de mensen achter Copwatch, ja, die lachen waarschijnlijk in hun vuistje... want hun site kreeg en heel veel publiciteit... en zelf blijven ze tot op heden buitenschot. Willem Frank ten hartelijk dank en graag tot donderdag. Tot donderdag. Mika, dat is een zanger die in Beirut zo'n 28 jaar geleden geboren is. Zijn vader is Amerikaans, zijn moeder is Libanees. Ze woonden een tijdje in Parijs met z'n allen. En daarna in Londen en daar is ook zijn carrière begonnen. En het begon allemaal in 2007 met het album Live in Cartoon Motion. Big girl, you're beautiful daarvan. Walks in.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 A big lady, big boy, come on around And they'll be gonna do, baby No need to fantasize Since I in my braces Water in a hole where the girls around And curves in all the right places Big hey girls, you are beautiful Four. and you Flex, take it easy, Stopt er ook op Big Girl, You Are Beautiful... op het album Live in Cartoon Motion van Mika. De, .fm. de strijd om de republikeinse kandidatuur voor het Amerikaanse presidentschap... is inmiddels goed op stoom gekomen. Er lijken nog maar drie kandidaten over te zijn. Sarah Palin heeft zich inmiddels teruggetrokken. Herman Kane, Rick Perry en Mitt Romney.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 There are differences between states. I came into a state that was in real trouble. I'm proud of what we were able to do in a tough situation. Time, Governor. Perk. I know back and forth, but Michael Dukakis created jobs drie times faster than you did, Mitt. <laughs> well, as a matter of fact, George Bush and his predecessor created jobs at a faster rate than you did, Governor. <laughs> <laughs> you. En zo gaat het. Uh, yeah, zo gaat het ook, ja, zo gaat het doen. We het daar in de verenigde ja. Staten, eh, hè, ja. Boromans, marketingman. Ik praat over je met de republikeinse campagnes, maar eerst, je kwam hier vrolijk lachend binnen. Waarom eigenlijk? was het fijn dat u met 4 had gewonnen. En wat, dat wil je toch weten. wat, wat staat zo op de ranglijst? Boven Ajax. Ja, ja. Oké, okay, boven Aijers. Wie van de Republikeinse kandidaten gaat het verst eigenlijk? Ik denk Herman Kane, Dat is een, uh, zoals het heet, African-American. Het interessante is dat deze man die heeft het idee om Amerika uh, volledig als een bedrijf te gaan runnen. Hij is ooit regionaal manager geweest bij Burger King. En hij is ook president en CEO. Dat is de hoogste baas geweest bij een Amerikaanse pizzaketen. Godfather's Pizza. En deze man die heeft eigenlijk niet zo heel veel te verliezen. Dus eigenlijk een soort dark horse. Uh, terwijl Rick Perry en Mitt Romney, die we net hoorden... Uh, ja, dat is toch de gouverneur van Texas. En uh, Mitt Romney doet dat voor de tweede keer mee. Ja. Dus die willen al wat meer een presidentiële uitstraling... Uh, Waarom gaat het er in Amerika altijd zo hard tegen, tegenaan? Omdat het maar om één ding gaat. En dat is uh, in Amerika in dit geval, en dat is heel veel gevallen in Amerika zo... The winner takes it all, so you have to play hardball. Het gaat maar om één ding. Ik moet gewoon deze verkiezingen winnen. De tegenstander uitschakelen, dat is, dat, Volledig. Dat is gewoon het doel. En dat voor de rest is alles geoorloofd. Alles is in principe, nou ja... Ja, je moet wel uitkijken, want als je dus een uh, uh, spelletje onder de gordel gaat spelen... Uh, dan zal de pers daar ook wel weer op springen. Maar in ieder geval is alles geoorloofd om je tegenstander uit te schakelen. Want jij wil uiteindelijk dat hoogste ambt gaan bekleden. Dus je moet in eerste instantie nu moet je zorgen dat je de kandidaat wordt voor de Republikeinen. En daarna is het jouw doel om president te worden of de US of A. En daarbij valt het politieke vuurwerk in Nederland natuurlijk totaal niet. Hè? Want dat gebeurt hier wel eens, wel eens, maar niet of nauwelijks. Ja, dat is natuurlijk een beetje een, een, een soort ritueel... Het is altijd een beetje, om dat woord maar eens te gebruiken, een beetje lullig. He, je hebt mensen die jarenlang met elkaar in de regering zitten... dan is op een gegeven moment die regeringsperiode is voorbij. En dan gaan we ineens keihard tegen elkaar uh, campagne voeren. He, uh, we hebben het in 2006 gezien... waarbij uh, minister-president Jan-Peter Balkenende... In een uh, vraaggesprek uh, of in een, een tweegesprek met Wouter Bos tegen Bos zei: U draait en u bent niet eerlijk. Tjonge, jonge, jongen. Dat waren toch wel wat uitspraken. En, nou, dat uh, is wel heel lang aan Bos blijven kleven, Dat hoor, is heel waar. lang aan hem blijven kleven, absoluut. Uh, uh, maar goed, dat is dan het, hè, het, een beetje, beetje het hardste wat er dan gezegd wordt over elkaar in zo'n campagne. En begin 2007 zit diezelfde draaier en die niet eerlijke Wouter Bos weer bij Balkenende in de regering en nog wel als van financiën. Nou, zo in moet je toch vertrouwen. Dus dat is natuurlijk het rare verhaal. Wij moeten uiteindelijk weer toch weer bij elkaar... in een regering gaan zitten, coalitietje vormen... consensus creëren. En dat is in Amerika niet zo. Of het wordt een republikeinse president... of het wordt een democratische president. En dat is een spel wat gespeeld wordt. En zijn nu langzamerhand toch uh, wat van die Amerikaanse methodes... overgewaaid naar Nederland? Je nou, dat? je ziet natuurlijk dat, dat de, we zien ook polarisatie in die samenleving. En uh, of het een nou het gevolg is of de oorzaak van het ander. Maar uh, je ziet gewoon natuurlijk dat polarisering leidt ook tot verharding van uitspraken, verharding van standpunten. We hebben het met Pim Fortuyn gezien, uh, Geert Wilders ging daar nog een keer overheen. Maar ook aan de linkerkant uh, wordt er over de rechtse mensen van alles nog wat, wat, uh, wordt er nog wat uh, over elkaar gezegd. Dus het is allemaal een stuk uitgesprokener geworden om het zo maar te zeggen. En ook wel een stuk harder. Charles, vind je het goed dat ik het hierbij laat? Ik vind het prima. Graag tot volgende week. Ja. Ja, Ja, Ajax Feyenoord. Oh, daar gaan we het ook nog even over hebben dan. Hè? Prima. Okay. <laughs> okay. Met de afstandsbediening in de hand kom ik door het hele land. Uh, vanavond tegenlicht dat bericht over de relatie tussen Nederland en Israël. <laughs> Nederland is een uh, trouwe bondgenoot en die sentimenten die zitten diep. Israël blijkt namelijk uh, dat allemaal zorgvuldig te koesteren en te regisseren, zodat op elk gewenst moment de steun van Nederland kan worden ingezet. Dat blijkt uit tegenlicht vanavond dus om negen uur op Nederland 2. In Belpop, een programma op het Belgische Canvas, wordt teruggekeken op het belangrijkste Belgische pop- en rockwezen. En de artiesten komen langs. In de aflevering van vanavond staat de Wallace Collection centraal. Die band die maakte eind jaren 60 furore met een mix van pop- en klassieke strijkers. Het is een van de verkochte en meest gecoverde songs uit de Belgische popgeschiedenis. Om tien over negen op Canvas dus. Tijd voor de lunch. Met Jurgen van den Berg. Heeft Vincent van Gogh naar nou zelfmoord gepleegd of is hij vermoord? Dat is een uh, discussie sinds dit weekend. Uh, want 60 uh, Minutes heeft er over bericht in Amerika. Uh, dus daar gaan we ook zo meteen even op in. In het mediaforum, kolonist Badjan Spruit en uh, Henk Westbroek samen. Het gaat onder meer over die Occupy-beweging. En uh, daar gaat het ook over in uh, Stand.nl. Uh, de stelling, de Occupy-beweging in Nederland moet volhouden. De bezettingsbeweging is wat Occupy... Ja dat, ja, dat klinkt mooier eigenlijk, de bezettingsbeweging. Ja, maar dat vind ik ook wel niet zo lekker klinken, ja. hoor. Dat moet ik hier een verkeerde commentatie bij dan. het. <laughs> Dankjewel, Jurgen. Zo